Inna de handen in de handen in de handen in de wa in de handen in fala handen in de handen in de handen in de handen in de la in de handen in de handen wa de handen in wat wij hebben besproken omtrent het verhaal van Jozef alayhi salam was de uitleg die Jozef alayhi salam gaf aan de droom van de koning. En het door hem gegeven advies om de komende jaren te gebruiken om zoveel mogelijk graan, voedsel op te slaan als buffer voor de tegenvallende jaren. Die zaten aan te komen. En een van de leerstellingen. Die wij uit dit verhaal van Jozef alayhi salam. Kunnen opmaken. Is dat een persoon. Die ervoor kiest. Om de weg in te slaan van da'wah. Dat hij oprecht en eerlijk dient te zijn. In zijn verkondiging. En in zijn optreden als iemand ervoor kiest om de weg van Allah subhanahu wa ta'ala te bewandelen... dat hij dan oprecht en eerlijk dient te zijn. Hij moet niet uit zijn op het verwerven van aanzien. Hij moet niet uit zijn op het verwerven van een maatschappelijke positie. Hij moet niet uit zijn op het verwerven van geld. Hij moet niet uit zijn op het verwerven van publiciteit... Nee, hij dient oprecht te zijn in zijn duivel. Dit betekent dat hij ten alle tijden zijn verkondiging zuiver moet houden. En dat hij zijn verkondiging moet doorzetten. Met de nadruk op doorzetten. Ongeacht de reacties van de mensen. Zoals Jozef alayhis salam heeft gedaan. Want ondanks het feit dat zijn medegevangen vergeten was om een goed woordje voor hem te doen, zoals afgesproken, heeft Jozef, salaam hem niet afgesnauwd, niet veracht, niet hard aangepakt. Hij heeft hem niets verweten toen hij door hem werd benaderd om uitleg te geven aan de droom van de koning. Hij heeft er zelfs met geen woord over gerept. Dat geeft natuurlijk blijk van de oprechtheid, rechtschapenheid van Jozef alayhi salam. En zijn ongekende vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Ook kan men opmaken uit dit verhaal van Jozef alayhi salam. Dat het toegestaan is voor een persoon om zijn vaardigheden en kwaliteiten te benoemen. Er is niks op tegen. Natuurlijk, zonder enig gevoel van hoogmoed of valse trots, zoals Yusuf alayhi salam ook heeft gedaan. Hij zei namelijk: <tieden> 'ala <van de> al <aarde> <tieden van de aarde> Oftewel: "Stel mij verantwoordelijk over de schatten van de aarde. Ik ben oppassend. Ik ben trouwhartig." Ik ben geleerd. Dus hij benoemt zijn kwaliteiten en vaardigheden. Niks op tegen. Als men zich daartoe genoodzaakt voelt. Ook zagen wij in het verleden dat Yusuf a.s. de gevangenis heeft verkozen boven het begaan van een zonde. Jullie weten welke zonde. Zonde van zinnen, van overspel, van ontucht. Hij heeft de gevangenis verkozen boven het begaan van een zonde. En deze door Yusuf, alayhi salam, gemaakte keuze, moet een wijze les zijn voor een ieder die voor dezelfde keuze komt te staan. Mijn beste broeder en beste zuster. Waag het niet om voor iets te kiezen ten koste van je geloof. Nogmaals. Waag het niet om voor iets te kiezen ten koste van je geloof. Al zou dit betekenen dat je een ernstige beproeving moet doorstaan. Dat je net als Jozef alayhisselaam in de gevangenis belandt. Of minder erg dat je je baan kwijtraakt. Of dat er lelijke woorden... En verwijtende blikken naar jou worden toegeworpen. Dit is allemaal te overzien. Dit stelt allemaal niks voor. Werkelijk beste mensen. Maar wanneer een persoon ervoor kiest om zijn geloof te laten vallen en een zonde te begaan, dan heeft hij werkelijk alles verloren, alles. In het wereldse leven en in het hier Dan is er sprake van het complete verlies. Men dient zich altijd vast te klampen aan zijn geloof. Toen Bilal radiallahu anhu voor de keuze kwam te staan tussen adab, foltering en zijn geloof, koos hij voor zijn geloof. Toen Suhaib radiallahu anhu voor de keuze kwam te staan tussen zijn geloof en zijn bezit, koos hij voor zijn geloof. Toen Ammar radiyallahu anhu... moest toezien... hoe zijn ouders... werden vermoord... koos hij voor zijn geloof. Dus waag het niet om voor iets te kiezen... ten koste... van je geloof. Ook wil ik iets zeggen... over het uitleggen van dromen. Ook daar hebben wij over gesproken... in het verleden. Dat de koning... een droom heeft gezien. En dat salam een uitleg heeft gegeven aan deze droom van de koning. Ik wil zeggen dat het uitleggen van dromen niet voor iedereen is weggelegd, maar slechts voor degene die Allah subhanahu wa taala daarvoor gereed heeft gemaakt. En bij het uitleggen van dromen dient er rekening gehouden te worden met de omstandigheden. ...van degene die de droom heeft gezien. Hier betrof het bijvoorbeeld een koning... ...die natuurlijk zorg draagt... ...en verantwoordelijkheid draagt... ...voor zichzelf en voor zijn onderdaan... ...en zijn bevolking. Dus het kan niet zijn... ...dat zijn droom alleen op hem van toepassing is. Het is ook van toepassing op zijn bevolking. En dat klopt. Want het voedseltekort wat later zou aanbreken, zou impact hebben op de koning en zijn onderdaan. En ook de zeven magere koeien, die natuurlijk voorkwamen in de droom van de koning, zijn enigszins een duidelijke verwijzing naar de zeven magere jaren, tegenvallende jaren, die zaten aan te komen wat oogst betreft. Want het is een logische gevolgtrekking van voedseltekort, droogte en honger dat dieren vermageren. En ook in de zeven verdorde korenaren zit een verwijzing naar het voedseltekort dat de mensen zou treffen. Want het vergaan van de oogst leidt automatisch tot voedseltekort. Wat ook heel erg. Belangrijk is, of wat we eigenlijk hebben gezien de vorige lessen... ...is hoe Jozef zich voorbeeldig gedroeg in zijn confrontatie met de beproevingen. In alle situaties toonde hij zich meester en wist hij het nodige geduld op te brengen. Geduld met wat hem was overkomen door toedoen van zijn broers die hem in de put hadden geworpen... Geduldig was hij met de mooie, jonge, welvermogende vrouw van Al Aziz, die zich steeds voor zijn voeten wierp, die zichzelf steeds aanbood. Maar Yusuf a.s. weigerde op haar verleidelijke uitnodiging in te gaan en hield de eer aan zichzelf. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, Watjaa Yusuf een Oftewel een interpretatie van de betekenis. En de broers van Jozef kwamen en traden bij hem naar binnen. Ze gingen bij hem naar binnen. Toen herkende hij hem terwijl zij hem niet herkenden. Wellicht kan iemand zich afvragen hoe bestaat het dat Yusuf alayhi salam. Zijn broers heeft herkend. terwijl zij hem niet herkenden. Dit kan natuurlijk te maken hebben. met het moment waarop zij elkaar voor het laatst hebben gezien. Dit was toen Yusuf alayhi salam. in de put werd geworpen. Hij was toen de tijd ontzettend jong van leeftijd. En het is algemeen bekend dat naarmate een kind ouder wordt. zijn uiterlijk drastisch verandert. Terwijl zijn broers die toen de tijd een stuk ouder waren... ...qua uiterlijk niet zoveel zijn veranderd. Iets wat gewoon schijnt te zijn voor de wat oudere mens. Om deze zaak enigszins te verduidelijken... ...als je een dertigjarige persoon terugziet... bij het verstrijken van tien jaar... ...dan zal er niet veel veranderd zijn... ...op een aantal rimpels en grijze haren na. Maar als je een tienjarig kind terugziet... na het verstrijken van tien jaar... dan zul je versteld staan... van de veranderingen... die hij heeft doorgemaakt. Wellicht zou je hem helemaal niet herkennen. En de reden... waarom de broers naar Jozef kwamen... is natuurlijk... het voedseltekort dat was ontstaan. En aangezien hij... de verantwoordelijkheid droeg... om het opgeslagen voedsel... onder de mensen te verdelen werden zij automatisch naar hem doorverwezen. En eenmaal bij hem aangekomen, werden zij voorzien van voedsel. Maar, tot hun verbazing, kregen zij de opdracht mee... om de volgende keer hun jongste broertje mee te nemen. Ze moesten hun jongste broertje meenemen. En ook kunnen wij uit deze versen, die zojuist aan jullie zijn voorgedragen... Opmaken dat het toegestaan is voor een persoon om een legitieme plan te smeden. om een doel te dienen dat toegestaan is. Zo heeft Yusuf zijn bedienden, zijn werknemers, opdracht gegeven. om de spullen die zijn broers hebben meegenomen. om in te ruilen voor voedsel. weer terug te plaatsen in hun zadeltassen zodat zij bij thuiskomst deze zouden ontdekken en beseffen dat zij het voedsel hebben meegekregen zonder iets ervoor te hoeven betalen. En dit zal een gunstige werking op hen hebben en ook aanleiding zijn voor hun latere terugkeer. En daarom, zoals de broeder ook net voordroeg, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ Oftewel een interpretatie van de betekenis. En hij, dus Yusuf a.s. salam, zei tegen zijn bedienden, werknemers, stopt hun goederen terug in hun zadeltassen. Zodat zij het zouden ontdekken bij terugkeer naar hun familie. En zij daarna weer terug zullen komen. Dus het is toegestaan. Om een legitieme middel te gebruiken. Om tot een legitiem doel te komen. Het is echter niet toegestaan om een verboden middel te gebruiken. Om een legitiem doel te bereiken. Zoals degene die denkt. Middels het benaderen van vreemde vrouwen. Via internetfora of chatrooms. Of op straat een geschikte huwelijkskandidaat te vinden. Of degene die denkt middels het stelen in zijn dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Dat kan niet. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma rajau ila abihim. Qadu ya abana. Ik heb dat ik de keil heb, en ik heb het gevoel dat ik de keil heb, en ik heb Zend daarom onze broeder met ons mee, want Jozef had naar hem gevraagd. Zend daarom onze broeder met ons mee, zodat wij onze maat aan graan volledig mogen verkrijgen, en wij zullen zeer zeker op hem passen. Wanneer Abuwadee Saleh zei tegen hun: zal ik jullie hem toevertrouwen, zoals ik jullie voorheen zijn broer heeft toevertrouwd. Maar Allah is de beste bescherming. En hij is de meest genadige onder de genadigen. Hieruit kunnen wij opmaken. Dat een moslim zich niet twee keer stoot tegen dezelfde steen. Hij maakt niet twee keer dezelfde fout. Hij laat zich niet twee keer bedonderen. En daarom weigerde Jaapool, alayhi salam, om zijn jongste zoon aan zijn broers toe te vertrouwen. Want hij heeft namelijk lering getrokken uit het eerdere incident met Youssef alayhisselaam. Maar toen hij zag, Jacob dat hun spullen waren teruggegeven en dat zij dus het voedsel voor niets hebben meegekregen. Want Youssef alayhisselaam heeft opdracht gegeven aan zijn bedienden om die spullen terug te plaatsen in hun zadeltassen. Toen hij dat zag, begon hij langzaam toe te geven om uiteindelijk zelfs toestemming te geven aan zijn jongste zoon om mee te gaan. En hieruit, beste mensen, kunnen wij opmaken... dat een vriendelijke en hartelijke houding positieve invloeden kan hebben op mensen. Want het was per slot de vrijgevigheid en de hartelijkheid van Jozef salam die zijn vader, Jacob, ertoe bracht en overhaalde om zijn broertje... Alsnog mee te laten gaan. Maar in eerste instantie zei hij absoluut niet. Maar toen hij zag. Dat Jozef salam, Hij weet nog niet dat het zijn zoon is. Maar dat hij zo vriendelijk is geweest. Om voedsel mee te geven. En ook de spullen. Die zijn broers hadden meegenomen. Om in te ruilen. Voor voedsel. Heeft meegegeven. Besloot hij alsnog. Zijn jongste zoon. Mee te laten gaan. Dus belangrijk, een goede houding kan heel veel impact hebben op de mensen. Verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala, nadat Yaakob alayhi salam besloot om zijn jongste zoon mee te laten gaan. Hij zei, Ja baniya, la tadgulu min babin wahid, waadgulu min abuabin mutafarriqa. Hij heeft nu het besluit genomen om zijn jongste zoon mee te laten gaan. En vervolgens richtte hij het woord tot zijn zoons. En hij zei, o mijn zoons, ga niet door één deur naar binnen. Maar ga door verschillende deuren naar binnen. En hij zei vervolgens: En ik kan jullie in niets tegen Allah beschermen. De beslissing berust alleen bij Allah. In Hem stel ik mijn vertrouwen en laat allen die willen vertrouwen, alleen in Hem hun vertrouwen stellen. De volgende leerstelling die wij uit deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen onttrekken is de noodzaak om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het boze oog. Daarom droeg Jacob zijn zoons om niet via één deur naar binnen te gaan. Als zij zouden aankomen bij Jozef, dan mochten ze van hem niet via één deur naar binnen. Maar via verschillende deuren. Dit omdat zijn zoons... Veel in aantal waren. En gekenmerkt werden. Door een grote mate van schoonheid. Omdat zij zoveel in aantal waren. En zo mooi waren om te zien. Konden zij natuurlijk heel makkelijk. Ten prooi vallen van het boze oog. Heel makkelijk het slachtoffer worden. Van het boze oog. Dus. Het is beter zei hij. Dat ze niet allemaal. Tegelijkertijd. Tezamen. ...via één deur naar binnen zouden gaan. Want dan zouden ze alle aandacht opeisen. En dan zullen ze opvallen. En dan zullen de mensen naar hun kijken. En dat kan natuurlijk als gevolg hebben... ...dat zij getroffen worden door het boze oog. En dat wilde hun vader niet, Jacob stellen. Vandaar dat hij hun opdracht gaf... ...om verspreid naar binnen te gaan... ...via verschillende deuren. De rest van de leerstellingen... ...die zullen wij bij idnillah... De volgende keer, en ik heb begrepen dat wij eind volgende maand weer een afspraak hebben staan, dan zullen wij de resterende leerstellingen met elkaar doornemen, inshallah. SubhanAllah, wa hamdik, shadu la ilah, ilah, inshallah, wa tuhu alayka. A'uadhu billahi minash shaytanir rajeef وكذلك مكنال يوسف في الارض يتولى منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من تأتوني بأخي لكم من أبيكم، ألا ترون؟ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ Samen met dezelfde manier om dezelfde manier En dat